Van 3 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Brussel zijn de regeringsleiders van de EU het eens geworden over een beperkte herziening van het verdrag van Lissabon. Zo moet het mogelijk worden het tijdelijke noodfonds voor de Euro permanent te maken. Duitsland en Frankrijk werden het daar vorige week al over eens. Europees president van Rompuy moet het plan nu gaan uitwerken. Hij moet onder meer kijken hoe het Europees verdrag kan worden gewijzigd... zonder dat goedkeuring van de 27 nationale parlementen nodig is. Ook moet hij met voorstellen komen om landen te straffen... die zich niet aan de begrotingsregels houden. Duitsland wil dat die landen tijdelijk hun stemrecht verliezen... maar daartegen bestaat veel verzet. Een voorstel voor automatische boetes voor die landen die te veel uitgeven... heeft het ook niet gehaald. Nederland was daarvoor, maar bondskanselier Merkel trok vorige week haar steun ervoor in toen ze met het nieuwe plan samen met Frankrijk kwam. Tegen middernacht is bij het Centraal Station in Rotterdam een bom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald. De 250 ponder werd gistermiddag op 11 meter diepte gevonden in een bouwput onder het Kruisplein. Daar wordt een parkeergarage gebouwd. De wegen rond het plein werden afgezet en het verkeer werd stilgelegd. Om half elf werd de ontsteking verwijderd. De bom wordt vandaag op een andere plaats tot ontploffing gebracht. De Verenigde Staten geven dit jaar 80 miljard dollar uit aan spionage. Niet-militaire organisaties, zoals de CIA, krijgen daarvan 53 miljard. Dat is 6% meer dan vorig jaar. De rest gaat naar militaire spionageactiviteiten. Sinds de aanslagen van 11 september 2001... is het Amerikaanse spionagebudget verdubbeld. De Amerikaanse regering moet sinds 2007 van het congres... de cijfers voor niet-militaire spionage bekendmaken. De veiligheidsdiensten verzetten zich ertegen omdat het volgens hen gaat op informatie die interessant is voor de vijanden van Amerika. Het weer wisselend bewolkt en overal droog. Het is een graad of 7. Ook overdag vrijwel droog en kans op wat zon. Het wordt dan zacht. 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2010. Al 20 jaar live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 Stay.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 The Hereafter I've never seen, seen one like you uh, You're a knife Sharp and deadly And it's me That you've cut into But I don't mind I like it, though I'm terrified. I'm turned on, but scared. Of Don't mind In fact, I like it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 van zeer